tot de kloof is overbrugd. Als je denkt dat je valt, hou ik je vast. Wees maar niet behandeld. Kom bij mij, neem mijn hand, ik zal je troosten. Ik gitz je naar de oorlog. Als je denkt. Dat je valt. Hou ik je valt. En blijf het mantra herhalen Ik corrigeer elk woord Dat in mijn hoofd weergaand Ik zal mijn lot zelf bepalen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 De wil vandaag maar niet beginnen Ik wil zoveel, maar ik kom er niet toe Morgen, want ik heb er nu geen zin in Vandaag ben ik veel liever laai dan moe Ik denk dat ik misschien maar best zo weinig mogelijk doe Geef liever aan de zwarte kracht toe, dus ik ga horizontaal. Is voorbij, ik ben te oud voor Sprong. Karmeliet, nog niets voor mij. En voor seks dan weer te jong Dus vraag ik. Ah. Al. Gevolgen En mijn eigen verwend nest Alleen met brood, maar nooit te kost Ja, impulsief Kent veel gevolgen Zodat ik vaak wel iets verpest Mijn laptop had weer grote toost. Dus uitgetrokken weggesmeten, gesmeten Weer al iets kapot Wacht tot ik in de een Zo Zolang de radio Tijd alleen ging traag voorbij, ik vertrok zonder pardon. Het is best wennen nu voor mij, wou dat terugkeren nog kon. Dus nee, ik hou mij vast. Het ritme van het leven gaat soms te vlug. Ik denk te veel aan morgen en denk ook vaak terug. Soms druk ik op pauze, sta ik even stil. Leef ik in het heden, dat is wat ik eigenlijk wil. Zijn einde kwam Soms valt het moeilijk te geloven Is er wel een God daarboven En wat vindt Hij daar dan van Nu de nacht Zo eindeloos en je wacht Vergeef je hoofd op die laag. Nooit zo vertrouwd Komt aan de nacht Geen einde meer Niets verzacht En telkens weer Die vraag Wie wakt er over jou De woede blijft Ik zal nooit begrijpen Wat valt hier nu mee te bereiken toch geen doel waar je voor leeft. Alleen maar om gelijk te krijgen. Moet elk principe wijken. Niemand die er straks om geeft. Nu de nacht. Zo eindeloos zijn je. Naar huis rij in het midden van de nacht Kom ik langs een broodmachine en rem op volle kracht Ik wil een ramp voorkomen, want er is al stress genoeg O oh, wonder der techniek, ik koop een brood Brood voor morgen vroeg In het nachtnieuws op de autoradio. Ik droog zeggen met de wereld, gaat het maar zo zo. En er ligt een oceaan van woelig water voor de boeg. Dan denk ik maar gelukkig heb ik brood. Brood voor morgen vroeg, waarom de waanzin het verstand versloeg. Ik heb geen idee, maar... Alina. Het gaat weer beginnen, ik voel het van binnen Ja, ons hart wil naar buiten Laten we lachen, laten we zingen En op de tafel springen Jij en ik samen deden het vaker Hij het niets een fiesta vaker. Voel het weer komen, De bloedsnelle stromen om. Oh. Een fiesta de la vida. Adrenalina Geef mij energie Adrenalina Dan voel ik me prima Mensen op de straten, dansen op de plaatsen. Niks gaat nog sluiten, we dansen in de regen Nee dit kan niet misgaan, want wij zullen doorgaan En leven zonder regels Jij en ik samen deden het vaker Uit het niets en vier Even wil ik hem weer zien Een droom van een man Zo mooi als geen ander Ik ben verliefd Ziet hij mijn verlangen Of gaat zijn blik weer niet naar mij Straks spreek ik hem aan Vannacht is hij van mij Ik Ik zie hem staan in het café Hoe win ik zijn aandacht Wanneer ziet hij mij Geen flauw idee Ik kijk in zijn ogen Maar zijn blik verandert niet Ik geef het niet op Tot hij mijn liefde ziet Ik wil Hallo. Plaats ik dan mijn eigen steen? Loop jij er steeds omheen? Voorlopig doen we rustig door. Ik voel geen twijfel, al wil ik schreeuwen van de daken dat jij van mij bent. Slow. afscheid. Was dit de laatste keer? Of kan ik binnen zonder vragen? Wat hadden wij nu weer? Voorlopig doen we rustig door? Of is er twijfel? Want ik wil schreeuwen van de daken dat jij van mij bent. Slow. Nee. Schat, ik beloof je: vuurwerk voor het slapen gaan. Vuurwerk als we terug opstaan. Vuurwerk als jij erop staat. Dus loop die. Cause